Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Deze man is weer terug in Nederland. Murda werd vorige week zaterdag opgepakt in Turkije. Zondag was hij alweer vrij, maar hij mocht het land niet uit. De rapper is nu aangeklaagd door justitie in Turkije... omdat hij in zijn teksten het gebruik van drugs zou verheerlijken. Daar zou hij vijf tot tien jaar zelf voor kunnen krijgen... Gisteren kreeg Murda te horen dat hij toch weer mag reizen. Hij is nu dus geland op Schiphol, zegt zijn management tegen het ANP. De Turkse aanklacht tegen hem blijft wel overeind. Of en wanneer de rechtszaak komt, weten we niet. In Oosterhout, in Brabant, is een voetganger overleden nadat hij was aangereden door een auto. De bestuurder is daarna weggerend. De politie is naar hem op zoek. Moet ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Het gebeurde volgens omroep Brabant op een weggetje achter een paar huizen... waar je normaal gesproken niet hoeft te komen politieke partij Volt zou komend, komend jaar in 24 gemeentes meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, vooral in studentensteden, maar dat gaat op de meeste plekken toch niet door. Er zijn te weinig vrouwen voor op de kandidatenlijsten, schrijft de Telegraaf, terwijl bij Volt de helft van de lijst uit niet-mannen moet bestaan. En fortuna zitterspeler Tijani Noslin denkt erover om vaker zijn voetbalschoenen en scheenbeschermers thuis te laten als hij naar een wedstrijd gaat... Het gaat niet echt lekker met Fortuna, maar gisteravond tegen Willem II werd het gelijkspel 1-1. En Noslin scoorde zijn allereerste goal in het betaald voetbal. Zijn moeder moest zijn schoenen en zijn scheenbeschermers naar Tilburg komen brengen. En dat heeft geluk gebracht, denkt hij. Ja, volgens mij wel. Ik denk dat ik het vaker moet doen. Hoe voelt het je eerste goal eh, voor Fortuna? Zit dat je eerste goal in betaalde voetbal? Um, ja, ontlading. van uh, ja, Dat je sinds kleinst of aan hier al uh, hiervan droomt en eigenlijk naartoe werkt. En dat hij het dan vandaag mag uitpakken, daar ben ik alleen maar blij mee. Ja, de moeder staat te glinderen. Uiteraard, hoe trots ben hij op je zoon? Heel erg trots, super trots. Op dit moment heb ik echt gewacht dat hij zou scoren. Zodat iedereen kan zien hoeveel talent hij heeft. Want hij heeft echt heel veel talent.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 Net. We gingen terug naar de jaren 80 met een lekkere single van James Brown. He is back met living in America. Weg uit Nederland en lekker naar Amerika. Toe of een ander land. Dat kan allemaal. Want... Over Nederland gesproken. We hebben natuurlijk ook nog het uh, Caribisch uh, gebied, uh, Albert-Jan. Ja. En uh, minister Keisha Ollegrem, uh, die heeft een uh, mooi, uh, mooi idee gelanceerd uh, daar. Want uh, ze heeft ontdekt dat het uh, stroom- en waterverbruik daar op het uh, Caribische uh, eiland uh, Bonaire... dat dat uh, te hoog is omdat mensen te lang douchen... En te veel de airco gebruiken. Dus ze heeft daar op het eiland heeft ze voorgesteld dat de bewoners tegenwoordig maar gewoon wat minder lang moeten gaan douchen. En ook de airco vaker uit te zetten. Moet toch niet gekken weet worden. Je weet hoe die bewoners nou gereageerd hebben van nou laat die minister maar even een tijdje hier zijn. En dan geen airco aan hebben en ook niet zo vaak douchen. Kijk hoe fris en fruitig ze dan nog is, zeg maar, uh, die minister. Wat een, wat, bedoel... Ik kwam dat bericht tegen, ik denk, dat moet ik, even, moet ik het even ik, over ik, ik kan, hebben. Ik, ik kan er niet eens op reageren. Dit is <laughs> dus. dus te, te, te ja. erg verwoordelijk. Nou ja, het is echt gebeurd. Goed. Welkom terug, uh, luisteraars en kijkers. Niet te vergeten bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Ook het tweede uur uh, zitten we vol. En wat gaan we doen? Uh, we gaan natuurlijk zometeen eerst weer even uh, schakelen uh, naar uh, Haarlem... voor de wedstrijd Edo-HFC tegen SV Zandvoort. En uh, daarvoor is aanwezig Jan van der Leden. En uh, ja, tijdens het eerste interview... ik bedoel, ik, ik ben een beetje huiverig om hem te bellen... want uh, die goals die vallen vaak als, als we hem aan de telefoon hebben. Gewoon niet bellen, op denk Gewoon. ik. <laughs> Gewoon niet bellen. Dus Jan, als je meeluistert... Nee, maar, me. we, gaan, nee, we gaan zo schakelen naar je, maar het is uh, een 1-0 achterstand momenteel. Of Edo staat met 1-0 voor, zo kan je het ook zeggen. Goed, uiteraard de evenementenagenda. Ja, de laatste dagen van Zandvoort goes wild. En dan gaan we naar november. En dan komen we in culturele maand terecht. Daarover natuurlijk meer tijdens de evenementenagenda. Verder, er is ook weer publiek welkom bij de raadsvergaderingen. En dat is wel makkelijk, want aanstaande dinsdag is er weer een raadsvergadering. Om 8 uur begint die en er is weer publiek welkom. Daar later ook over nog meer. Verder ook nog wat Zandvoort-nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden. Om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Kijken www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a. En na het volgende plaatje weer Jan van der Leden, het vervolg van het voetbal. Edo, daar spelen we vandaag tegen. Nog even, Albert-Jan, weet je waar Edo voor staat? Dat ga je me nu uitleggen: Eendracht uh, doet overwinnen. Okay. Wat mooi, hè? Ja, we hadden prachtig. vroeger de, de woningbouwvereniging hier... moest ik meteen even aan denken. Onze eigen woningbouwvereniging die we weggegeven hebben aan de Kei... dat was uh, Eendracht maakt macht, oftewel uh, EMM. Dus, nou ja, dat is weer een ander punt. Daar hebben we het een andere <lacht> keer nog over. Over Houd wat nog daar allemaal gebeurd is. Zo is het maar net. We gaan een plaat draaien en daarna naar uh, Edo... Uh, SV Zandvoort, waar het op dit moment 1 tegen 0 staat. Maar Jan die houdt voor ons de wedstrijd in de gaten. De voorzitter van SV Zandvoort. We hebben hem toch wel mooi geregeld hè, dit jaar voor het voetbalverslag. Je hoort het na deze van de PhD en I won't let you down. Overt-Jan zegt het net, uh, inderdaad een beetje uit uh, de tijd van de Stray Cats. Deze van de PhD en I Won't Let You Down uh, met volgens mij uh, Jim Diamond... van uh, inderdaad, die later ook solo is gegaan met... Uh, I Should Have Known Better heeft hij een hit gehad. Nou, ditmaal draaiden we I Won't Let You Down. Die ken je vast ook nog wel, uh, Jan, toch? Ja, ik ken hem wel, ja. Ja, toch? Jazeker. Ja, zeker. Nou, de wedstrijd, hoe gaat het daar? Nou, het is nog steeds 1-0 voor Edo. In het begin hadden we toch wel een beetje moeite om ook om elkaar te vinden. Er zijn heel veel jongens die niet met elkaar gewend zijn te spelen. En nu gaan we de wedstrijd. krijgen we een beetje de overhand. We zien net uh, de goede kansen, Dut, die net overgaat. Uh, nu een corner voor ons. De drinker in het veld. Uh, Roxy is hij nu. Gooit hem erin. Maar hij gaat voorlangs. Uh, we gaan. We gaan lekkerder. We gaan steeds beter. De jongens die raken een beetje ingespeeld. We krijgen weer de overhand. Ja, maar het is nog steeds gewoon één, 0 Oké, nou in ieder geval... Uh, ja, goed vooruitzicht voor uh, de tweede helft, zullen we maar zeggen. Ja... Mag ik nog wat zeggen? Ja, ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik hoorde nee, hoor net... Uh, dat uh, een van jouw trouwe luisteraars... vooral zaterdag, want hij vond het leuk om mij te horen... Verkindiging is overleden. Nee. Ja. Die is van onze kant willen we zijn familie heel sterk te weten. Jeetje. Ach. Hij het altijd trouw te luisteren en. Ja. Nou, hier zijn wij uh, behoorlijk door geraakt, uh, Jan. Ja. Ja, jeetje. <coughs> Hoe bereikte jou dat, dat, dat bericht? Ik kreeg gisteren een appje dat hij uh, volgens mij een hartstilstand had gekregen en dat, uh, ze zijn een tijdje met hem bezig geweest en dat niet, hij schijnt niet gered te hebben. Dus dat heb ik tot nu toe genomen. Goh. Veur. Ondertussen maar. Nou daar zijn we even stil van. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Dus nou ja, in ieder geval uh, alle, alle mensen rondom hem uh, heel versterkt in ja. ieder geval bij deze. Absoluut, absoluut. Ook van onze kant natuurlijk. Ja, uiteraard. een nou. vrouwen supporter van FV Zandvoort. En, uh... Ja, en hij, van... hij was ook actief, uh, post actief ja. op de tennisbaan uh, uh, als, als groundsman. En, uh, nou. en uh, in het verleden was hij uh, ja, uh, heel vaak uh, ook in het dorp uh, te bekennen. Nou, goed. Uh, yeah. ja, een paar weken geleden zag ik hem nog bij de FOMA. Dus uh, ja, zo, zo kan het gaan natuurlijk. Ja. ja. Oh, Oké, okay. nou, wij gaan de rust in. Uh, en uh, we spreken je in het begin van ja, de tweede ja, ja. helft. Spreken we je weer. Ja, we zijn nog bezig. Ik dacht dat het, het afgesloten was. Maar... Oh. oh ja. Mochten ze nog in de gaat laatste... Ja. Oké, okay. nou. Uh, we komen weer bij je terug als de tweede helft aan de gang is. En uh, tot zover uh, uh, uh, ja, dit verslag. Ja, tot straks. Dankjewel Jan vanuit Haarlem. Uh, Hier is de nieuwe single van Adel. Weer terug Adel met een hele mooie nieuwe single, je hoorde Easy On Me. En die stijl van Adel verandert eigenlijk nooit. klinkt gewoon weer uh, oud vertrouwd in uh, gewoon uh, goede muziek uh, inderdaad die zij maakt. In het vorige uur hadden we het uh, deel 1, het uh, interview van uh, vanmorgen met uh, Ton uh, van Veen, uh, Albert-Jan. En dat gaat over uh, het parkeren en dan uh, vanuit uh, de hoteliers uh, gezien... Uh, ja, en ook over de nieuwe verkeersplannen. Want in het deel 2, wat u zometeen gaat beluisteren in het interview... Met, wat Gert van Kuik met Ton had, wordt er naar alternatieven gekeken. En ze keken daarbij ook natuurlijk terug naar het geweldig geslaagde... mobiliteitsplan van Dutch GP. Dat ze met al die fietsen en treinen de zaak ook goed geregeld zouden kunnen hebben. En wellicht dat het ook voor de hotels zou kunnen gelden. Hier volgt deel 2...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 om echt die vinger aan de pols te houden. Omdat er in het verleden meerdere van dit soort projecten zijn geweest... die zijn of mislukt of uiteindelijk gestaakt. Als ondernemersbelangen zou ik zeggen... hou die vinger aan de pols, voer de druk op. Nou, die begint dinsdag met de commissievergadering. Hij gaat een woordje inspreken. Ja, we hebben inmiddels wat brieven gestuurd. Ik moet voor dinsdag even kijken. Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd een aantal...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 en, uh, nou, en daarom kost het dan 15 euro. Ja. Uh, oftewel de prijs die, je, die men nu voor mijn hotel betaalt om het even op mij te betrekken, uh, dat gaan we straks aan de randen betalen. Nou, en wat ik zeg, de gemeente staat nog niet heel erg te trappelen nee. om um, um, um, um, um, uh, coöperatief mee te werken in uh, ja. uh, uh, de alternatieve oplossingen. Ja, nou ik wil eigenlijk uh, buiten discussie blijven nu over de tarieven. Want daar kun je <laughs> nog urenlang over praten. Ja, ja, ja, en ja, het ja, is al ik. heel wat dat jullie aan de knoppen kunnen zitten, of dat de gemeente aan de knoppen kan zitten.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 Uh, van, van die bekeerdruk, in plaats van dat we nu elke keer achteraf gaan, uh, ja. gaan reageren en denken ja, het was niet handig. Nee, hey, ja, weet, maar dat... Je weet dat dit probleem, ik woon hier nu 22 jaar geloof ik, nee, 31 jaar. Het is 31 jaar een probleem hè? Ja. ja. Dus ik wens jullie ja. heel ik, veel succes. Ik bij... zit er sinds 2019 en ik ben nog uh, besmet <laughs> met het optimisme. Dus ik denk ja, maar ja. hier moeten we toch wat mee. Uh, ja. nou, hou wat mee, als, en... als we als we maar samenwerken. Als ja. we maar samenwerken. En dat vind ik onwijs belangrijk. Ja. En hou de druk erop. Hè. Zorg ervoor dat de gemeente in actie komt. En in beweging blijft.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 Ja, dat, nou, dat mag ik wel over, ja. Ik hoop dat je dat maar een paar maanden op had. Oké, okay, succes. Ja, dat was het interview van vanmorgen in Goedemorgen Zandvoort. Gert en uiteraard onze collega Jelma... die spraken met Ton van Veen. Hij sprak namens de Hotel Jees hier in Zandvoort. En hoe ze het parkeerbeleid op dit moment zien... heb jij daar nog wat over te melden, Albert-Jan? Of zeg je van... Nou, nee, nee, we, gaan, we gaan een plaatje doen en daarna de evenementen... Ja, nee, nee, keurig. De alternatieven met meer fietsen en, uh, en, uh, en de, met de trein. Maar ja, je gaat natuurlijk geen twaalf treinen in de hoogte uh, 12 treinen weer laten rijden. Ik bedoel, het is geen het is GP natuurlijk. Nee, maar er is wel heel veel mogelijk uh, op een andere manier. Dus ja. goed dat daar uh, mee aan de slag uh, wordt uh, gegaan. Althans, dat hopen wij dat het allemaal opgepakt wordt. En uh, ja, we blijven het uh, volgen hier bij CFM. Ook het parkeren uh, in Zandvoort.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 Won't bite uh -uh. Unless you like, unless you like if you smoke, What you smoke? I got the haze, And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh baby, don't keep me away. There's so much love we could be making. I'm talking, kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, of girl, it's jumping, it's bubbling. en de uh, Park en leave the door open. Zandvoort op zaterdag, we zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag... en daarna Entertainment voor You. En wil je meekijken? Dat kan via www.zfm-live.nl zfm livenl -live Kijk je live mee in de studio Torweg 10A. En dan zie je AJ Vos nu met de evenementagenda. Ja, de laatste loodjes van uh, Zandvoort Goes Wild... want dat is de maand oktober, dat thema. Zoals gezegd, dus oktober is de maand waarin de mannetjes herten in de duinen bronstig de strijd met elkaar aangaan in de hoop de vrouwtjes voor zich te winnen. Natuur op zijn puurst in oktober. Om dit met eigen ogen te kunnen zien, organiseert Zandvoort Marketing natuurlijk diverse wildwandelingen. En naast die wildwandelingen zijn er nog vele andere activiteiten. Zo kunt u op het strand... En natuurlijk ook in het dorp genieten van speciale wildgerechten. U kunt wel wild watersporten, golf en of kitesurfen, wat u wil. Of slippen op het circuit. Van alles is nog mogelijk deze laatste dagen van oktober. Daarna natuurlijk ook nog wel. In ieder geval in de themamaand Zandvoort Goes Wild. Kijk voor de nog lopende en komende activiteiten op www.zandvoortgoeswild.nl www.zandvoortgoeswild.nl Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om naar het Zandvoorts Museum te gaan. Diverse exposities zijn daar te bezichtigen. U kunt nog naar pop-up tentoonstelling op de Begaande Grond in het Raadhuisplein. Elke vrijdag, zaterdag en zondag. Jazz in Zandvoort is ook weer begonnen. Kijk daarvoor even op www.jazzinzandvoort.nl Ook Classic Concerts is weer, is weer aan de weg. Uh, www.classicconcerts.nl Ook het Zandvoorts mannenkoor is druk, druk weer aan het repeteren. Kijk naar hun agenda op hun website. En dan, zit, dan rollen we zo naar uh, uh, november. Want in de november cultuurmaand... Uh, ja, dus november wordt de cultuurmaand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 Kijk voor meer informatie even op de Facebookpagina Zandvoort-kunst-driedaagse. En daar worden ook al updates gegeven over de even, dit evenement uiteraard. Maar ook via Zandvoort Marketing kunt u ook kijken naar andere evenementen. Die allemaal in het teken staan van de cultuurmaand uh, november uh, cultuur in Zandvoort. Tot zover. Dankjewel je Jan. Dat was de evenementagenda voor de komende dagen. Misschien is zelfs al een klein beetje naar november toe. Meer informatie is te volgen op de diverse Facebookpagina's. Meer muziek nu. Hier is Bobby Socks. ...waren de Bobby Sacks en uh, Let It Swing. En uh, daarmee stonden ze in 1985 op het Eurovisie Zonfestival. We gaan uh, eens even kijken hoe het uh, daar staat in, uh, in Haarlem... Uh, ...met de voetbalwedstrijd Meester Alperjan. Ja, uh, jij kwam, uh, wij, wij dachten hier in de studio dat het om henkinniging ging. Maar het ging om... Fredkinniging. Fredkinniging, oké. Okay, dat even uh, rechtgezet hebbende. Oké, okay, uh, staan ze weer op het veld... We staan weer op het veld. We zijn begonnen. We hebben twee wissels. Uh, Tijn Post is eruit. En daar is uh, uh, Justin Luiten voor in het veld gekomen. But uh, Water is eruit en daarvoor hebben we Tilpio Joe Bessie in het veld gekregen. Dus dat is het. Ah. Oké, okay, is dat een uh, tactische uh, wissel of uh, was hij nee, ook uh, geblesseerd? of uh, iets? was ja, dat zijn honderd. Oké. En we hebben nu e eerlijk gezegd wel één speler op de bank. Dus er moet niet zo gebeuren. Of wij gaan ons warm lopen. Ja, <laughs> ja inderdaad Jan, dat, dat, dat zei Albert-Jan. Die wilde zijn trainingspak alweer uh, op gaan, uh, gaan zoeken om uh, weer uh, flink te gaan uh, trainen. Want... Uh, ja, we maken daar wel een geintje over. Maar zijn jullie als, uh, als vereniging uh, op zoek naar uh, nieuwe, nieuwe leden? Ik ben altijd op zoek naar nieuwe leden. Ik vind zelf als voorzitter dat, wij nooit, dat je nooit alleen de leden toch toe mag passen. Ook niet bij de jeugd en veel kinderen niet gelijk kunnen voetballen. Je moet gewoon zoveel mogelijk leden hebben. Ja, oké. Okay, maar... Uh, ja, uh, nou, even pak even de zintijd, uh, Jan. We zijn er ja. nou toch? En uh, promoot jouw club. Wij zijn gewoon een hele gezellige club met, uh, met een, uh, goede, uh, goede jeugdbegeleiders. Uh, ja, goed. Ik weet allemaal niet wat ik moet zeggen. Maar... Nee, <laughs> nee oké. Okay, maar helemaal goed, goed hoor. Uh, in ieder geval, je kunt altijd leden gebruiken. Uh, het is in ieder geval ja, één man nog op de bank. En uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan ben je er door. Maar goed. Als je dan weet, ik heb net opgenoegd die, die er allemaal. Ja, op ja. ja nee, klopt. Dat, dat, dat, dat is ons niet ontgaan. Maar ondanks het feit dat je dus uh, ja, toch die noodgrepen moet uitoefenen. Uh, heb je ja. wel een volledig team uh, er staan. Met, met jong en uh, een mix van jong en uh, ervaren. Uh, ja. Voor de jongeren, natuurlijk, een grote kans om, uh, om te proeven aan uh, dit niveau. Ja, tuurlijk. Dat is altijd hartstikke leuk. En dat... Het gaat ook goed, maar het is beter voor de jeugd, als er wat meer ervaren spelers bij hen lopen, dat, dat zij zich wat op ondertrekken, want je dus, is het op Justin Luiten en uh, Jeffy Sampchen na. Uh, ja, en Kras natuurlijk, uh, zijn dat de enige. En dan heb je heel veel jeugd die veel te snel speelt, veel te, veel te onrustig is. De bal niet aanneemt, wel aanneemt, maar direct weer wegplaatst. Wegpla ja. Niet even de tijd nemen. En dat is zo jammer, als je dat, als je dat wel in je hebt, om gewoon even aannemen, kijken, en ja. dan plaatsen. Maar het is zo'n haakwerk en dat doet er allemaal niet tegen deze vlieg. Nee. nee. Dat is niet zo sterk. Maar die, ja, die jeugd hier, uh, de waarheid, dat is misschien een beetje zenuwachtig. Dat ze ja. niet de eerste staan. Maar, ja. We hebben nog een heel strak voor onze. Daarom, ja. Precies, nee hoor. Jan, we komen gewoon. Ja, we komen gewoon straks weer bij je terug. En hopen we dat je goed nieuws voor ons hebt. Stel veel over niet de bal. Salim gaat Nou ja, niet heeft weer de bal. Nou, ik hoor het alweer. Hier is de nieuwe stroomheer. Dank je wel, tot straks. Hoi,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 Mooi en net als Adele is ook deze stroma 1 na een hele tijd weer terug. Je hoorde zijn uh, nieuwe single Santé. Ja, en toen ik uh, die plaat opzette, Santé, toen dacht ik meteen aan deze. Wat een combinatie is, geen idee, maar ze lopen wel lekker achter elkaar. Me en Mrs. Jones, hier is uh, Billy Paul.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 6.30 And yeah, no one knows she'll be there Holding hands Making all kinds of plans while would you both play A favorite song? Me and Mrs. Mrs. Jones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 This is Joe! The same place, the same cafe, the same time. En we gonna hold it like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know en I know. Ja, we weten het allemaal. Me en Mrs. Jones lekkere gauw houden zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Jor de Billy Paul inderdaad, nou ja. Nog meer gaan we zometeen ook in het uh, volgende uur, uh, Albert Jan. Dus uh, je kan je koptelefoon alvast uh, wat harder zetten. Aankomende dinsdag trouwens weer een uh, raadsvergadering. En na een hele tijd, ja wel, er mag weer uh, publiek bijkomen. Komende dinsdag vindt de raadsvergadering van oktober plaats. Er, staat, uh, een, er staan één hamerstuk en drie gesprekken gesprekstukken op de agenda. Met name de begroting zou de nodige tijd in beslag kunnen nemen... al bleek dat tijdens de behandeling in de commissie van vorige week... heel erg mee te vallen. Zoals gezegd, deze maand, uh, sinds deze maand vergaderen de politici... weer in de oude vertrouwde setting in de raadzaal. Publiek is weer welkom op de publieke tribune... maar wel graag van tevoren aanmelden bij de Griffie. Maar de raadsvergadering uh, is zoals altijd ook live te volgen... of via internet. En op de website zandvoort.notubiz.nl. Hoe verzin je het? Zandvoort.notubiz.nl. En kan even voor aanvang worden ingelogd. Maar in ieder geval publiek weer welkom. Geef je even op bij de Griffie. En dan uh, kan je daarbij aanwezig zijn. Oké, okay, uh, dankjewel Albert-Jan. Het ja, jaar is weer een ingewikkeld uh, webadres... Uh. Ik zit te denken, misschien, uh, wij hebben een hele mooie CFM-app. En uh, dan kan je onder meer uh, met uh, webcams uh, op het uh, strand kijken. Jij gebruikt hem ook vaak, hè, geloof ja, zeker, ik? Zeker, zeker, zeker. En zeker. Uh, nog uh, veel meer dingen, uitzendingen terugluisteren... en uh, alle nieuwtjes uh, uit Zandvoort uh, volgen. Ja. Misschien zet ik wel een uh, speciale pagina erop... met uh, die link uh, naar die uh, Notubizze. Ja. En dan kan je gewoon via de CFM-app... kan je ook uh, rechtstreeks uh, op de... Gemeentelijke website en uh, op inderdaad uh, de raadsvergadering van aankomende dinsdag komen. Ik ga ermee aan de slag bij deze uh, geregeld. Uh, nou ja, geregeld. Nou ja, nee, dat moet, uh, moet bij... je nog wel even regelen. Maar ja, dus uh, ik zou zeggen, mocht u hem nog niet hebben, download dan die app. Want er staat zoveel informatie op. Precies. En Als dit er, ook, nog, als dit er ook bij komt, dan is het een, echt een volledige informatie-app. Uh, voor uh, lokaal nieuws en uh, ook natuurlijk voor, voor de nieuws vanuit de gemeente. Zo is er nog twee platen en dan uh, gaan we op... Uh, of dan is het nieuws er en een van die twee platen is deze. I Man, Een hele grote in de Nederlandse discotheken. Nou, iedereen uh, die een beetje, een beetje mijn leeftijd heeft, uh, zo'n beetje ongeveer... die kent hem zeker wel, inderdaad, de single van uh, Jocelyn Brown en Somebody Else Sky. We gaan op net nieuws en weer van 4 uh, uur met uh, Matt Simons. Tot zo.